Libië dreigt een eventueel buitenlands militair ingrijpen in het land te vergelden. Burger- en militaire doelen rond de Middellandse Zee zullen dan worden aangevallen, staat in een verklaring van het Libische ministerie van Defensie, die is voorgelezen op de staatstelevisie. Ook schepen en vliegtuigen zijn niet veilig meer. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn, staat in de verklaring. Die lijkt een reactie op berichten dat de VN-veiligheidsraad mogelijk vanavond al zal stemmen over een Libië-resolutie. Er ligt een ontwerpvoorstel waarin wordt aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren. En ook moet er een vliegverbod boven Libië komen. Ook de VS is nu voor ingrijpen. Het is niet duidelijk of de maatregelen tegen Libië kunnen rekenen op steun van Rusland en China, die in de Veiligheidsraad vetorecht hebben. De Tweede Kamer wil dat het Palestijnse gezag maatregelen neemt tegen de verheerlijking van het terrorisme. Zo niet, dan moeten Nederland en de EU het Palestijnse gezag geen subsidie meer geven. Een motie daarover van SGP en ChristenUnie werd aangenomen met steun van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV. Volgens de indieners wordt terreur in de Palestijnse gebieden aangemoedigd in plaats van tegengegaan. Minister Roosenthal is bereid de Palestijnse autoriteit hierop aan te spreken. Tegelijkertijd vindt hij ook dat Nederland in de Palestijnse gebieden nuttige projecten subsidieert. Het hoofdbestuur van de VVD draagt oud-minister Ben Korthals voor als partijvoorzitter. Hij zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was minister van Justitie en van Defensie. Er is een vacature voor een voorzitter door de overstap van Ivo Opstelten naar het kabinet. De afdelingen kunnen nog tegenkandidaten voorstellen. De nieuwe voorzitter wordt eind mei gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD.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 ANRB-verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Maar nog niet op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er staat al file bij Zoeterwoude-Rijndijk, 4 kilometer. De andere kant op tussen roelof en Zoeterwoude-Dorp, 5. En bij Utrecht, op de A12 van Den Haag naar Utrecht... voorknopend Lunette, 3 kilometer. Dat komt door de lange file op de A27 van Gorkum naar Almere. Blijkt een erg problematische weg de laatste tijd. Er staat tussen Nieuwegein en Beeldhoven 13 kilometer.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 Goedenavond. Ja, goedenavond. Daar ben ik. Goedenavond dus nogmaals bij NOS Langs de Lijn. Een avondvullend programma met drie Europa League wedstrijden met Nederlandse clubs. Om 5 over negen Glasgow Rangers, PSV. En zojuist zijn de andere twee begonnen, Ajax en FC Twente. Ajax heeft tegen Spartak Moskou op moeilijke opgaven. In Amsterdam was de kansenverhouding 13-1, maar het werd 0-1. In Moskou zit Andy kan. En dus is Ajax best wel uh, met goede moed hier naartoe getrokken naar Moskou. Het uh, staat nog altijd 0-0. Drie minuten gespeeld in deze wedstrijd. Balbezit is voornamelijk voor Ajax geweest. Maar nu probeert Spartak Moskou eruit te komen. Doet dat op het middenveldbal gaan naar de rechterkant. Er moet uh, eruit gekeken worden in de verdediging als de voorzet uh, komt. En die komt bij de tweede paal maar is te hard. En dus geen problemen voor de Ajax-verdediging. Het staat na drie minuten spelen nog altijd 0-0 bij Spartak Moskou tegen Ajax. En dan is Twente dat verdedigt bij Zenit sint Petersburg een 3-0 voor. Een duel dat ongetwijfeld in een bizarre sfeer zal worden gespeeld. Na de dood afgelopen nacht van de vrouw van de doelman van Zenit, Jeroen Elshoff. Ja, dat klopt. Eerst maar eens beginnen met de stand. Het is 0-0 na vier minuten spelen. Nog weinig gebeurt op het veld. Vanmorgen om half zes verongelukt de vrouw van Malafea Marina Malafea van Auto-ongeluk. En dus is de doelman er uiteraard niet bij. Een minuut stilte werd er sowieso gehouden hier vooraf. Vanwege de ramp in Japan. De spelers... Hebben natuurlijk ook een minuut stil te gehouden. Vooral de spelers van Zenit. Uh, uit respect voor de overleden vrouw van hun eerste doelman. Een uh, tragisch ongeval. En de spelers van Twente hebben ook respect getoond. door achter het doel van Zenit Sint-Petersburg. een roze krans te leggen. Dat heeft uh, Peter Wiskeroff gedaan. Een prachtig gebaar. Het is natuurlijk uh, erg triest. Maar er wordt zoals bijna altijd bij uh, rampen of bij overlijden. wel gewoon gevoetbald. Dat is de realiteit. En dus moet Twente aan de bak tegen Zenit. Een 3-0 voorsprong. Een riante uitgangspositie natuurlijk. Op een verschrikkelijk veld werkelijk waar in Sint-Petersburg. Het is een molshoop. Op de avond van wie is de mol ziet het hier ook uit. Alsof er wel 40 mollen hier het veld overhoop hebben gehaald. Eens kijken hoe Twente daarmee omgaat. Het is natuurlijk vooral het doorkomen van het eerste gedeelte van de wedstrijd. Met die 3-0 voorsprong in het achterhoofd. Waar Zenit probeert vol te. 22.000 voor 22.000 toeschouwers en uitverkocht huis. De boel heel te houden. Chatli nu met een kans. Chatli met een kans. De eerste kans van de wedstrijd. Maar Chatli schiet met zijn linker naast. Ineens is Chatli daar eigenlijk bijna oog in oog. Met keeper Tsevnov, de vervanger van Malafeev. Hij probeert het in één keer. Laat de bal vallen en schiet naast. Misschien had hij er wel in gemoeten. Sterker nog, hij had er in gemoeten voor Chatli. Dan had Twente helemaal een makkelijke avond tegemoet gaan. Nu is het in de zesde minuut. Hier 0-0. Hoe is het in Moskou, Indy? In Moskou ook nog 0-0, maar Ajax is ontsnapt na een paar minuten al van voor het eerste doelpunt. Want Makeev, de verdediger van Spartak Moskou, kwam alleen op de beer uit Bussum af. Jeroen Verhoeven, maar die redde uitstekend. En dus is Spartak Moskou heel goed begonnen. Het was echt een hele grote kans. Hij liep door het hart van de verdediging, Makeev. En kon alleen op Verhoeven afgaan, maar Verhoeven redde uitstekend door in de weg te gaan liggen. Nu een tweede corner voor Spartak Moskou vanaf de rechterkant gaat dat gebeuren via Alex. Eerste wedstrijd 1-0 voor Spartak Moskou. Doelpuntenmaker was deze aanvoerder, de Braziliaan Alex. Jeroen Verhoeven op de lijn. Koppers mee naar voren, waaronder uh, Kombarov. De bal wordt voorgezet, maar weggekopt door Epicilio. Episilio, uh, zijn kopbal komt toch terecht bij uh, Eden McGiri. En dan uh, is... Het weer Jeroen Verhoeven die er goed tussen zit. Jeroen Verhoeven, ja, hij moet het overnemen van Maarten Stekelenburg. Doet het in de eerste minuten uitstekend. En dat is belangrijk, dat je goed in je vel komt. Er ligt veel druk op uh, Jeroen Verhoeven. Omdat hij ook afgelopen uh, weekend een foutje maakte tegen Willem II. Waar het doelpunt van Willem II uitkwam. En dus uh, is het lekker als je dan in die eerste minuten een paar ballen kunt pakken. Maar het is nog fijner voor Ajax als ze gewoon in de aanval kunnen gaan. En dat is vooralsnog niet het geval. Omdat de inworp is voor uh, de mannen uit Moskou... In een stadion met zo'n 30.000 mensen waar 84.000 in kunnen. Het ziet er leeg uit, maar het zijn er toch 30.000. Die hebben de eerste kansen dus gezien voor Spartak Moskou. Maar verder nog niet veel. 7 minuten gespeeld. 0-0 bij Spartak Moskou tegen Ajax. En Zenit Sint-Petersburg speelt tegen FC Twente. En daar zit Jeroen. Daar is het 0-0 in de achtste minuut. Wat zal Twente wellicht verlangen naar het kunstgras in het Luzniki-stadion... waar het won van Ruben Kazan? Dat veld natuurlijk veel vlakker en veel beter dan het veld hier... in het Petrovski-stadion van Zenit Sint-Petersburg. Twente valt brutaal aan waar je dat eigenlijk verwacht van Zenit. En hier komt wellicht de volgende kans aan als Lanzaat opent naar Rosales. Naar de rechterkant van het veld. Wat kan Rosales in de hoek met die bal? Houdt hij hem in ieder geval binnen? Maar hij wordt verdedigd door Danny. Hij moet de bal er dus uithalen. Dat lukt. En dan kan Lanza de bal voor. Doorgooien. Lanza doet dat richting bij Rami. en die kopt maar net over. Tweede kans voor Twente. Eerst was het Chatli, nu bij Rami met een goede kopbal in de achtste minuut. Nog altijd 0-0, maar Twente begint dus gewoon aanvallend. Dat is misschien ook wel de beste speelwijze om Zenit van het doel af te houden. Zenit dat gewoon drie keer in ieder geval moet scoren. En als Twente er één maakt dan is het helemaal een opgave voor Zenit. Daar is Twente dus in die openingsfase naar op zoek. Als we even kijken naar de opstelling van Twente. Geen echte verrassingen. De Jong speelt in de spits. Janko zit op de bank. Douglas is er niet bij. Onyewu neemt zijn plaats achterin over. Buizen is de linksback. En Chatley en Bayrami vormen voor in de zijkant. Terwijl Zeniet het nu probeert. Bal het strafschopgebied uitgekopt. Opgevangen door Theo Jansen. Maar niet voor lang. Dan jaagt De Jong door. Maar zonder succes. En is het het centrale duo achterin. Bruno Alves. En Fernando Mayra, de twee Portugezen die opnieuw gaan bouwen aan een aanval van achteruit aan de kant van Zenit. Bal weggewerkt, hoog weggepeerd door Peter Wischerov. Een bal waar Theo Jansen weinig mee kan doen. En dus moet Zenit het van achteruit weer helemaal opnieuw proberen. En de bal gaat ook helemaal terug naar Zefnov, de doelman 0-0 in Sint-Petersburg, terug naar Moskou. Frank de Boer van tevoren verwachtte dat het een soort wedstrijd zou worden, zoals vorige week een aanvallend Ajax en een verdedigend Spartak Moskou. Eh, dat is absoluut niet het geval, want de eerste negen minuten is het alleen maar Spartak Moskou dat in de aanval gaat en Ajax dat het eh, moeilijk heeft. Ajax met verhoeven op doel van de wiel al de wereld vertongen en blind achterin. Op het middenveld de Zeo. Eriksen en Anita en voorin Soleimani, De Jong en Ebisilio. En weer is het Spartak Moskou dat eh, balbezit heeft via Edem McGiddy, Een goede voetballer is dat. Een Ier, geboren in Glasgow... Misschien dat de Heren van der Geer en Vermeulen wel naar het geboortehuis zijn geweest van hem. Als ze bij de Rangers tegen PSV gaan zitten vanavond. Nu geeft hij een slechte paas en gaat de bal over de zijlijn. Mag Ajax gaan gooien. Doet het via Van der Wiel op de Zeeuw. De Zeeuw krijgt de bal terug van Van der Wiel. Maar die bal is niet lekker. Daar kan de Zeeuw helemaal niets mee. Dan mag Van der Wiel nog een keer proberen. En weer is het niet goed. Speelt hij de bal zomaar over de zijlijn. Omdat de Zeeuw een andere kant op liep dan Van der Wiel had gedacht. De inworp is voor... Spartak Moskou gebeurt aan de zijkant met Yevgeny Makeyev. Nieuw in het team in vergelijking tot vorige week de linksback. En uh, hij heeft de bal naar voren gegooid. Maar de overname is van Ajax via Van der Wiel. Terug naar Verhoeven. Verhoeven op het kunstgras, zoals gezegd door Jeroen. Uh, probeert de bal weg te spelen. Maar krijgt hem niet echt lekker tegen de schoen. Dan kan hij toch opgevangen worden door Eriksen. Eriksen naar de zeeuw. Nu wat ruimte. Soleimani. Ja, dat gaat helemaal mis. Omdat de zeeuw een beetje stond uh, te pitten. En Soleimani een, uh, een moeilijke bal gaf. Is het? Het bal bezit dus voor Spartak Moskou. Achterin via Rojo. De Argentijn die de bal hard naar voren speelt richting de spits. Wellington speelt nu wel in de basis in plaats van Juba. Die vorige week in de basis stond als spits. Maar Wellington kan de bal niet echt lekker meegeven aan een medespeler. In zijn tocht. bal bezit voor Spartak. Prachtige bal binnen door. Het schot gaat naast. Het schot van Dimitri Kombarov, Eén van de tweeling Kombarov, En dat is maar goed ook voor Ajax. Het blijft nog altijd 0-0 hier in Moskou. 12e minuut in Sint-Petersburg tussen Zenit en Twente. 0-0. Maar het is nu eigenlijk voor het eerst een spelbeeld wat je verwacht. Aangezien Zenit dus aan een 3-0 achterstand met deze wedstrijd is begonnen. Na die stunt van Twente in Enschede. Want Zenit is aan aanvallen begonnen. En het dringt Twente nu terug op eigen helft met een ingooi aan de rechterkant voor Zenit. Anjukov heeft gegooid. De bal gaat terug naar Fernando Mayra. En die laat het aan de international van Portugal. Bruno Alves de bal naar de linkerkant van het veld naar Lukovic. Het is uh, nog niet zo dat niet grote kansen heeft gecreëerd. Wel is de bal een aantal keer dreigend uh, heen en weer gesweept voor de neus van Michailov in het strafschopgebied. Maar vooralsnog weet Twente daar uitstekend uit te komen met uh, bijvoorbeeld dus die lange en sterke Onyevu achterin. Wat dat betreft... een. Denk ik redelijke vervanger in de lucht van Douglas. Want vorig alsnog heeft Oñebo daar geen problemen gehad. Nu het oppikken van achter door Dani. Die de veldhelft aan de linkerkant van Twente betreedt. 13e minuut 0-0. Als de aanval zoekt met Dani. De Portugees die de combinatie aangaat. bal wordt dan het strafschopgebied ingespeeld. Richting Kersakov. De Rus, 28 jaar. Die de UEFA Cup al een keer won met Sevilla. En Twente krijgt de bal niet weg. Nu komt de volgende voorzet. Die komt achter Lazovic terecht. Maar er komt wel nog een schotkans. Dit schot komt er ook. Maar gaat over het doel. Anjukov, de aanvoerder, probeert het. Maar raakt die bal niet lekker. Hij stuit het op dat hobbelige veld op. En Anjukov haalt uit. Bal de tribunes in. En dus even adem voor Twente. Even rustig aan. Michailov in tijd voor ons om terug te gaan naar Moskou. Naar Spartak Ajax. De eerste mogelijkheid leek aan te komen voor Ajax toen de Zeo de bal uh, aardig gaf op Ebicidio. Maar die kreeg de bal niet onder controle. Maar de kansen tot nu toe zijn voor Spartak Moskou. En Ajax mag zijn handjes dichtknijpen dat het nog 0-0 staat. Want dat staat het na 12,5 minuut spelen. Balbezit voor uh, Soleimani. Soleimani nu op de rand van het strafschopgebied. Brengt de bal voor. Oh, Ebisilio schiet helemaal over de bal heen. Met zijn mooie rode schoentjes. Misschien dan de volgende keer zwarte schoenen. De ouderwetse. Dat het uh, wel lukt. Maar nu schoot hij helemaal mis op de goede bal van Soleimani. Verhalen. Gisteren op het vliegveld Sheremetyevo in uh, Moskou kwam hij niet binnen omdat hij uh, geen visum had. Nu hoef je ook geen visum te hebben als je een Servisch paspoort hebt, maar dat geldt alleen als je paspoort van 2008 of later is. Want toen is er een verdrag getekend tussen uh, Rusland en uh, Servië en zijn paspoort was van voor 2008, dus heeft hij vijf uur samen met David Ent op het vliegveld Sheremetyevo gezeten voordat hij toegelaten werd tot, uh, de, uh, tot het land, tot Moskou. En nu kan hij dus spelen. Maar hij wel de laatste training gisteren gemist. Balbezit voor Ajax, voor de Zeeuw. Probeert de bal door te geven naar Eriksen. Lukt niet. Bal opgevangen achterin door uh, uh, een van de centrale verdedigers, uh, door Rogo. Rogo speelt de bal dan naar Kombarov. Kombarov, bal weer helemaal terug. En dan uh, is het uh, de diepe bal van Spartak die niet aankomt en terechtkomt. Notabene bij Soleimani die op eigen helft aan verdedigen is. En de bal teruggeeft op Verhoeven. Die moet uitkijken, maar het doet dat uh, aardig koeltjes, mag ik wel zeggen. Het is uh, natuurlijk een, een kanjer van een uh, keeper. Hij is dan wel tweede keeper, maar toch, het is een uh, keeper die uh, staat als het moet. En dat doet hij nu ook. Balbezit voor Ajax. Via Anita. Bal zoeken. De mannen zoeken aan de linkerkant. Gespeeld 14 minuten in Moskou. Bij Spartak Moskou tegen Ajax. Stand nog altijd 0-0. We zijn hier ietsje langer bezig. Bijna 15 minuten in Sint-Petersburg tussen Zenit en Twente. 0-0. En Twente heeft de zaken vooralsnog uitstekend onder controle. Zenit probeert het wel, maar komt er niet doorheen. Nu Lazovic op avontuur. Die wordt van achteraan getikt. En dat levert Zenit een vrije trap op. Lazovic aan het zeuren. Wil ook een kaart zien voor Landsaat, Maar de scheidsrechter uit Zweden, Jonas Eriksson, wil daar niet aan. Lijkt me ook overdreven. Maar dat gemekker van Lazovic, dat... Uh... Ja, verbaasde, dat dat, zeurige, dat kennen we natuurlijk van hem. Kan goed voetballen, maar kan ook dat soort zaken uitstekend. En dat doet hij hier dus ook. Scheidsrechter laat zijn oren er niet naar hangen en geeft gewoon alleen maar een vrije trap. Dat is terecht. Er komt wel een knal aan. ...van Bruno Alves. Dat zit er dik en dik aan te komen. Als Lazovic de bal gaat klaarleggen. De bal ligt op een meter of 27 van het doel af. En opletten geblazen dus voor Michailov. Ook met dat hobbelige veld. Nee, de bal toch voorgegeven door Lazovic. En dat is fijn voor Twente. Want die voorzet is veel en veel te kort. En dus gemakkelijk uitverdedigd door Twente. Bal over de lijn ingooi. Genomen inmiddels door Lazovic. Bruno Alves swingt hem erin. Weggekopt door. Jawel, wij zeiden het al. Oniewu die dat soort zaken uiteindelijk gewoon goed kan. In de opbouw niet geweldig. Amerikaan, Maar verdedigend gezien zit hij uitstekend in elkaar. Nu wel een bal tussendoor. En daar staat dan de kans voor Zenit. En de bal gaat op de paal. En gaat het al in. Maar is het buitenspel nou nou nou nee dus. En het is 1-0 voor Zenit. Shirokov die eerst nog de paal raakt. Laat nu het stadion Petrovski ontploffen. 22.000 man uit zijn dak. Omdat Zenit... Nu toch die voorsprong bakt En het is toch vrij vroeg in de wedstrijd. Door Na een kwartier staat Twente op achterstand door Shirokov. En dat is een situatie waarin Twente eerst lijkt te ontsnappen. De bal wordt tussendoor gespeeld. Wat uh, gelukkig. De vlag blijft omlaag. Het is geen buitenspel omdat buizen blijft hangen. Eerst voor een leeg doel nog op de paal. Dan lijkt het goed af te lopen voor Twente. Maar in tweede instantie met een gelukje toch de bal voor de voeten van Shirokov. Oh oh Twente. Nu toch oppassen. De voorsprong is nog riant. Maar 1-0 is wel gevaarlijk. Want er is nog tijd genoeg. Nog een minuut of 75 voor Zeni dat op 1-0 staat in Sint-Petersburg. In Moskou 0-0. Ajax komt een beetje onder de druk vandaan van Spartak Moskou. En is in de aanval. Heeft ze juist ook een vrije trap mogen nemen via Jan Vertongen. Maar die bal kraakt, werd gekraakt door de muur. En nu is het goed werk van Anita. Maar hij maakt een kleine overtreding. En dat betekent dat scheidsretter Martin Atkinson uit Groot-Brittannië gefloten heeft. En een vrije trap geeft aan Spartak Moskou. De bal ligt halverwege de Spartak helft. En gaat genomen worden door Rochel. Die even kijkt en wat mensen... Zijn kant op uh, roept. En dan uh, gaat hij maar breed geven. Nou, Dat is nog redelijk uh, met gevaren ook. Omdat uh, Sim de Jong er bijna tussen zat. Maar de aanval kan opgezet worden. Ook weer van achteruit via Sheshukov. Sheshukov uh, naar Alex. En Dat is, uh, zijn goede bewegingen. Maar dan zit uh, Alex er goed tussen via Anita. Is het Demir de Zeeuw die de bal de diepte in kan geven. Houdt goed in. Omdat Sim de Jong buiten spel liep. En Ebesilio heeft de bal gekregen. Een meter of zes, zeven buiten het strafschopgebied. Terug naar de Zeeuw. De Zeeuw naar Soleimani. Die aan de linkerkant... Uh, Verzeild is geraakt. En uh, dan lijkt er een overtreding gemaakt te worden. Wordt niet gefloten door Edgessen. Nu wel neem ik aan dat Ebisidio een overtreding maakt. Inderdaad gefloten door de Engelse uh, arbiter. En dus mag Spartak Moskou een vrije trap nemen. Maar het goede nieuws hier is dat het uh, uh, spel zich wat meer beweegt op de helft van Spartak Moskou. Het slechte nieuws voor ons nog is dat het 0-0 staat. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat hier niet gescoord gaat worden. En gescoord is er natuurlijk al wel in Sint-Petersburg bij Jeroen-Elsov. 19e minuut. Het is 1-0 voor Zenit. Dat nog twee doelpunten moet maken om hier tot verlenging te komen. Als Twente scoort moet Zenit er in totaal vijf maken. Een doelpunt van Twente is uh, in ieder geval prettig. Dat zou prettig zijn. En Twente is nu in de aanval met de bal aan de rechterkant van het veld. Bij Chadli. Die hard inspeelt richting de Jong. Maar die wordt eigenlijk niet bereikt. Waar Twente dus in de openingsminuten nog uh, brutaal aanviel. En een enorme kans kreeg via Chadli. Komt het er nu eigenlijk aanvallend gezien niet aan te pas... Met de deksel dus op de neus. Klap uitgedeeld door Shirokov. Die twee pogingen nodig had om de bal achter Migailov te krijgen. Ja, Zenit thuis. Sterk in de groepsfase. Alle wedstrijden gewonnen. En op één wedstrijd na altijd meer dan twee doelpunten gemaakt. Dat lukte alleen niet tegen Hadjuk Split. Maar wel tegen bijvoorbeeld Aikai Athene. Daar maakte Zenit er vier. En tegen Anderleg drie. Maar ze krijgen ook bijna altijd een doelpunt tegen. Dat zijn de statistieken. Voor wat het waard zijn, Zenit nu in de aanval. Natuurlijk op jacht via Lazovic aan de rechterkant. Op jacht naar de 2-0. De 2-0 die nodig is. Twente moet terug. Twente moet volhouden. Het zou uh, mooi zijn om deze stand in ieder geval tot de rust te houden. Want dan is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Maar goed, in ieder geval. De aanval van Lazovic. Die inspeelt op de as van het veld. Gemakkelijk weggetrapt door Wisgerof in de fout. Bruno Alves, maar daar kan De Jong geen gebruik van maken. En dus heeft Zenit de bal alweer op eigen helft. Dat nog wel op uh, 10 meter van de middenstip af. Gaat de bal nu naar de linkerkant. Maar daar zit een uh, voet tussen. Even een voet van Twente. En zelfs als laatste nog een speler van Zenit. En dus mag Twente ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld gaan gooien. Daar uh, doet Rosales natuurlijk rustig aan. Waarom zou de man uit Venezuela dat ook niet doen? Als de bal nu uiteindelijk gegooid is richting Chatli. Chatli komt ver, komt uh, over de as... Daar is een been van Bruno Alves en Fernando Meira. Daar denkt iedereen bij Twente aan een hoekschop. Maar die hoekschop wordt door de scheidsrechter uit Zweden niet gegeven. Dus een doeltrap. En Sjevnov heeft natuurlijk haast de reservedoelman van Zenit. De vervanger dus van Malafeev. Zoals gezegd zijn vrouw vanmorgen overleden aan een auto-ongeluk. Steunbetuigingen voor hem in de vorm van spandoeken. De vervanger van Malafeev. Sjevnov is ook een goede keeper. Een wit rus, ook een international, de captain van de nationale ploeg. Dus niet zomaar een tweede doelman. Echt een hele goede van 29 jaar op doel bij Zenit. Zenit heeft de bal via Mayra, die inspeelt aan de rechterkant van het veld. Daar is de doelpunt te maken, Shirokov. De rechtsback, die combineert, daar zit Bayrami tussen. Bayrami knokt, maar dat doen de spelers van Zenit eigenlijk ook. Het scheidsrecht heeft nu uiteindelijk gefloten in het voordeel van Zenit Sint-Petersburg. Dat een vrije trap krijgt na de overtreding op Denisov. We gaan naar Moskou. Wat een geklungelachtige klungel achterin bij Ajax van twee kanten. En er wordt gescoord door Zenit Sint-Petersburg. Ik dacht dat Makeev was die uh, scoorde. Maar uh, Spartak Moskou ging uh, in de aanval. Eerst was het blind die uitgespeeld werd. En uh, toen was het uh, Vertongen die in de fout ging. En kwam uh, de tegenstander alleen op de keeper af verhoeven. Die had er al aardig wat uitgehaald. Maar dit was te veel voor hem. Makeev die al een enorme kans eerder in deze wedstrijd had gegeven gekregen die uh kan scoren En uh, zo leidt Spartak Moskou tegen Ajax. Ja, je kunt zeggen ze moeten toch sowieso twee keer scoren om door te gaan. Het is overigens niet Makiev, Het is uh, Kombarov, de linksbuiten die scoort. Uitstekende actie weer van Alex, de aanvoerder die uh, zichzelf vrij speelt. Maar daar gingen toch wel wat blunders aan vooraf van Ajax. En Ajax uh, staat dus achter met 1-0 tegen Spartak Moskou. De verhoeven is kansloos. De bal gaat wel door zijn benen. Maar Makiyev, kreeg al, uh, Kombarov, kreeg al eerder zo'n kans... En nu schiet hij de bal door de benen heen van uh, Jeroen Verhoeven. En moet Ajax nu echt aan de bak. Het leek erop dat Ajax wat uh, onder die druk vandaan was gekomen. Maar het uh, tegendeel wordt bewezen door dat doelpunt van Kombarov. Nu weer uh, balbezit voor Spartak Moskou. Is het Wellington die uh, de bal naschiet naast het doel van Jeroen Verhoeven. Is natuurlijk Valérie Karpin heel blij omdat zijn Spartak Moskou, de coach en manager van het team, voorstaat met 1-0 tegen Ajax. Dezelfde stand die vorige week werd bereikt. Eén ding is zeker, we gaan niet verlengen. Maar of Ajax doorgaat, dat wordt toch wel een heel moeilijke zaak. Omdat Spartak Moskou in, die eerste, in het eerste kwart van deze wedstrijd gewoon een stuk beter is dan Ajax. En Ajax moeite heeft om het spel te maken. Integendeel, het spel wordt gemaakt door Spartak Moskou. Ook nu weer bal naar Makayev. Aan de linkerkant achterin. Aan de buitenkant loopt Kombarov, Maar Makiev zoekt het midden. En dat lukt niet, omdat Demi de Zeel kan overnemen. Eriksen. Nu moet Eriksen meteen snel terugslaan. Eriksen gaat lopen met de bal. Halverwege de helft van Spartak. Loopt hij door? Randje strafschopgebied. Bal naar Ebersilio. Ebersilio terug naar Eriksen. Eriksen wordt van het strafschopgebied afgedrongen. En speelt hem dan terug op Deli Blind. Die echt ongelooflijk gedold werd door Megidi. Voorafgaand aan dat doelpunt van Spartak Moskou. De bal is alweer helemaal terug in de verdediging van Ajax bij Jan Vertongen die met een verre bal, lange bal probeert Soleimani te bereiken. Maar dat lukt maar half. Ajax staat achter tegen uh, Spartak Moskou met 1-0. En eigenlijk is dat dezelfde stand bij Jeroen Elshoff. Alleen de uitgangspositie is anders. 24 e minuut Zenit 1-0 voor. Maar over het geheel is dus nog altijd de 3-1 voorsprong na de 3-0 thuiswinst van Twente tegen Zenit. Dus wat dat betreft nog altijd niets aan de hand. Geen grote problemen voor Twente. Terwijl er nu wel een behoorlijke blessure is. En Prudom richting de vierde maand woedend is. Het is de jongen die ligt. En er is nu ook ruzie. Nou wat zeg ik, het is bijna vecht op het veld. Omdat er toch een behoorlijke elleboogstoot wordt uitgedeeld. Achterin door Bruno Alves. Die komt aanvliegen met zijn rechterarm. En het is niet de eerste keer dat de jong zeg maar nu uh, gepakt wordt op die manier. Kreeg al eerder een arm tegen zijn hoofd. En dit is toch een behoorlijke elleboogstoot van de verdediger van Zenit. En daar uh, heeft de scheidsrechter dat dan denk ik niet gezien. Of in ieder geval niet beoordeeld als een opzettelijke elleboogstoot. En de enige waar de spelers van Zenit zich druk over maken is... of Jonas Eriksson de tijd wel stilzet. Zo, uh, ja, collegaal zijn ze dan ook wel weer. In ieder geval woede vooral op het veld bij de spelers van Twente. Die ruziën. En zo loopt het wat uit de hand. Het goede nieuws is dat De Jong, de spits, Luc De Jong, inmiddels weer staat. Maar er nog lang niet fris uitziet. Voelt aan het achterhoofd. En weer die Bruno Alves die tegen Eriksen zegt. Ja, zet je de tijd wel stil? Oh, wat vervelend. Wat een, een nare man als je dat dan zo ziet. Vooral ook omdat hij gewoon opzettelijk zijn arm hard tegen het achterhoofd plant. Van Luc De Jong die nu behandeld wordt aan de zijkant. Maar wel weer zo meteen terugkeert. Sterker nog, nu terugkeert in het veld. Het is dus weer 11 tegen 11. De stand in de 26e minuut 1-0 in het voordeel van Zenit door de goal van Shirokov. Hier 1-0 in Moskou voor Spartak Moskou tegen Ajax. Ajax dat het heel, heel moeilijk heeft. En iedereen had verwacht dat Ajax er wel even overheen zou lopen. Zoveel sterker was Ajax vorige week dan Spartak Moskou. Spartak Moskou verloor ook nog de eerste wedstrijd van het seizoen. Uh, het seizoen dat afgelopen weekend is begonnen met 0-4 in Rostov. En dus uh, waren de uh, uh, verwachtingen heel hoog voor Ajax. Maar hoe anders loopt het in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Ajax nu wel in balbezit. zojuist de schot gezien van Eriksen. Nu een goede bal. Buitenspel voor Demi de Zeeuw. Dat is jammer. De bal was uitstekend richting Demi de Zeeuw. Randje buitenspel. Hij wordt teruggevlaagd door de assistent-scheidsrechter. En zo kwam er een eind aan dit mooie verhaaltje voor Demi de Zeeuw. Is het balbezit voor Spartak Moskou? Dat dus 1-0 voor staat. Via het doelpunt van Kombarov. Op aangeven van Alex. Aan de rechterkant van het veld is de bal terechtgekomen bij Kombarov. Die speelt hem helemaal terug. En dan gaat de bal via de nummer. Alexander Sheshukov terug naar de keeper. Die geweldige keeper van vorige week. Als schootje met een kanon met kogels op hem af. Dan had hij ze nog uitgehouden uit dat doel. Want hij haalde alles eruit. Nu is Ajax weg via Blind. Speelt de bal naar de Zeeuw. Terug naar Blind. Blind uh, halverwege de helft. Speelt de win bij Ebisilio. Ebisilio bal even naar buiten. En dan uh, loopt Soleimani uh, daar aan die linkerkant. En Eriksen gaat de bal binnendoor richting uh, Sim de Jong. Maar komt niet aan. En dan moet Ajax uitkijken voor de counter van Spartak Moskou. Maar het gebeurt nog altijd op eigen helft van Spartak. -Moskou. Moskou met Wellington die de bal naar de rechterkant speelt. Wordt, het, uh, Ali, wordt uh, Alex ingespeeld door naar Wellington. Wellington goed onderschept door uh, Jan Vertongen. En via Van de Wiel gaat de bal terug naar Jeroen Verhoeven. Die dus één keer geslagen is door het doelpunt van Kombarov 1-0 in Moskou bij Spartak Moskou tegen Ajax. 1-0 voor Zenit in Sint-Petersburg. Sint-Petersburg valt aan en oh! Sierikov maar een geweldige redding van Michailov. Wat een redding van de doelman van Twente. En die redding is nodig... De te maken de man van de 1-0, want Zenit Leidt haalt uit. haalt bijna verwoestend uit, maar die verwoesting wordt voorkomen door Michailov. Die zich strekt en een geweldige redding in huis heeft. De bal uit de kruising ranselt. Zo wordt het een hoekschop waar het voor Twente veel erger had kunnen zijn. Nu 1-0, Michailov weer in actie. Ja, die heeft die klem vast, die hoekschop. Goed gekiept, hij houdt Twente op de been, want 2-0 zou heel vervelend zijn. Nu is de schade nog slechts 1-0. ...voor FC Twente door de goal van Shirokov in de 17e minuut. Zojuist wel een kans gezien voor FC Twente. Landzaat met een volley, hij wil het subtiel doen. De bal dus recht op de doelman Shevnov af. Daar gaat de volgende bal. Oniewu heeft hem te pakken en ramt hem weg. Het is in deze fase van de wedstrijd een kwartier nog in de eerste helft. Een beetje vrouwen en kinderen eerst voor FC Twente. Want het is aanval en aanvallen. Wat Zenit doet, nu de lange bal richting Ionov... Maar die is snel, maar niet snel genoeg om die bal te halen en dus over de achterlijn en even ademhalen, even luchthappen voor Michailov die rustig aan gaat doen. Natuurlijk gaat hij rustig aan doen bij die doeltrap intimiderende sfeer in het Petrovski stadion met die 22.000 Russen. En een aantal van hen hebben zich al laten gelden eerder vanavond, want toen Twente vertrok... Met de bus vanuit het hotel. Het hotel dat hier eigenlijk maar 10 minuten vandaan ligt. Aan de overkant van de rivier stonden daar een aantal mannen in bivakmutsen. Ja, je kan het je niet voorstellen. Met vuurpijlen bekogelde zij de spelersbus van FC Twente. Overigens niet uh, veel schade. De spelers misschien een beetje geschrokken. En Misschien heeft Theo Janssen er ook wel gewoon om gelachen. Want die laat zich niet zo snel intimideren door uh, dat soort zaken. Maar het geeft aan hoe hier uh, in ieder geval is geprobeerd Twente een beetje gek te maken. Door die vuurpijlen af te schieten... Op die spelersbus, maar het is allemaal goed afgelopen. Twente met een 1-0 achterstand na bijna een half uur. Houdt nog altijd stand. Zenit zoekt en zoekt de aanval. En de vraag is, doet Ajax dat ook in Moskou, Andy? Zoekt het wel, maar vindt het nog niet 1-0 e achter tegen Spartak Moskou. Balbezit Soleimani. Ook hier veel vuurwerk vooraf. Een, een hele harde kern ook hier van uh, Spartak Moskou. Met hele vervelende mannetjes. ook. Die er zo donker met bivakmutsjes uitzien. Die je eigenlijk beter niet tegen kunt komen. Maar ze zitten ver van het veld af gelukkig. Balbezit nog altijd voor Ajax. Hier Eriksen gaat de banden van de wiel. Van de wiel terug naar Eriksen. Randstrafschopgebied probeert zijn tegenstander uit uh, te spelen. Lukt niet. Wordt naar de zijlijn uh, gedrongen. En speelt hem uh, verstandig terug op van de wiel. Van de wiel naar Eriksen. Maar dan is het tekort. zitten er twee man bij. Zelfs een derde. En wordt er overgenomen door Kombarov. De maker van het enige doelpunt tot nu toe. Kombarov. Bal. goed de diepte in naar Wellington. Uitkijken voor Ayers. Wellington voor zijn linker. Doelpunt. Ja hoor. 2-0 voor Spartak Moskou. maken. De Braziliaan Wellington. Vorige week kwam hij als invaller erin. Hij glijdt nu op de billen. Op het ijs dat uh, nog uh, zo. Dat is nog knap. Link ook. Uh, achter de, de goud ligt. En ook zijn medespelers... Uh, Hadden beter klapschaatsen aan kunnen doen op dat gedeelte. Maar ze vieren heel graag feest op de koude grond. Want weer is Verhoeven kansloos op de snelle aanval. De snelle omschakeling die weer begint. Met een beetje knullig balverlies aan de rechterkant bij Ajax. Waarvan de Wiel en Eriksen elkaar heel moeilijk maken. En dan komt de bal via twee, drie schijven bij Wellington terecht. En is Verhoeven weer geslagen. Kan hij er weer weinig tot niets aan doen. Want het was een uitstekende aanval. En weer is het de linkerkant Die ervoor zorgt. De bal gaat door het midden naar links. En dan Wellington met de lage harde schuiver. Die Ajax eigenlijk nu al zo goed als kansloos maakt. Voor het behalen van de laatste acht van de Europa League. Want Spartak Moskou leidt met 2-0. Hier in Moskou tegen Ajax. Het is in Sint-Petersburg in de 32e minuut. Nog altijd 1-0 voor Zenit. Door een goal van Shirokov. Zojuist een kansje voor uh... FC Twente bij Rami probeerde het met een omhaal, maar miste de bal. En uh, nu vanwege vervelend gedrag. De eerste gele kaart van de wedstrijd, die is voor Danny, de Portugees. Die we kennen van het WK. Daar kwam hij in actie, geboren in Venezuela overigens. Maar uh, zijn ouders zijn Portugees. Misschien uh, heeft hij wat dat betreft wel iets met Rosales, de man uit Venezuela aan de kant van FC Twente. Maar ik denk het niet. Hij krijgt nu geel wegens vervelend gedrag. De eerste gele kaart van de wedstrijd zonder gevolgen verder. Want Danny niet op scherp mocht Zenit de volgende ronde halen. Waar wij natuurlijk niet op hopen. En het ziet er ook voorlopig niet naar uit. Twente in de aanval. Eindelijk weer een keer met Rosales. Aan de rechterkant van het veld. Nu nog een goede voorzet. Die goede voorzet komt er. Land staat dichtbij. Maar het wegstompen van de keeper van Tsevnov is daar. En dus even uit de zorgen nu. Sint-Petersburg, Zenit. Maar toch Twente in de aanval met Jansen. Jansen neemt zijn ploeg op sleeptuil. Probeert het nu wellicht van afstand. Nee, zoekt de combinatie over de grond. Zoekt Chatley, maar Chatley niet gevonden. Goede inspeelpaas van Jansen, maar de bal op het laatste moment weggehaald. Nu Twente nog altijd met de bal aan de rechterkant van het veld, waar opnieuw Rosales in actie komt met Lanza. De combinatie wordt gestopt, maar onreglementair. En dat levert Twente dan op een aardige plek als het gaat om het creëren van een uh, gevaarlijke situatie. Een voorzet aan de rechterkant van het veld, een vrije trap op. Dat is. Natuurlijk ook tijdwinst. Het is sowieso prettig om in de buurt te zijn van het doel van je tegenstander. Maar de 1-0 achterstand voor Twente is nog altijd zonder grote zorgen. Omdat, zoals gezegd, ik zeg het maar een aantal keer, Zenit er drie moet maken om verlenging af te dwingen. En dan mag Twente niet eens scoren voor de ploeg van Luciano Spalletti, de Italiaanse trainer van Zenit. Theo Jansen achter de bal met de vrije trap vanaf de rechterkant. Strak, maar te strak. slechte vrije trap van Theo Jansen. Ik denk dat hij twijfelde. Over een voorzet of misschien een stiekeme bal in één keer. Om zo Sjefnov de doelman te verrassen. Maar dat lukt dus niet. Nu zijn ze niet wel in de problemen door het doorjagen van de jongen. En Sjefnov met een hoogstandje letterlijk en figuurlijk. Bal omhoog op zijn hoofd. Hoe haalt hij het in zijn hoofd zou je bijna zeggen. Maar Zenit komt eruit op een merkwaardige manier. Wat een gekke actie van die Tsefnov. Maar het vervelende voor Twente is wel dat Zenit nu gevaarlijk weg is aan de linkerkant. Danny krijgt de bal niet lekker mee op dat hobbelige veld. Maar kan er nu nog langs bij Chadli. Danny speelt in. Wisserov zit ertussen. Maar het spel gaat verder. Waar er ook naar de scheidsrechter gekeken wordt. Omdat een van de spelers van Zenit op de grond ligt. Maar het spel gaat dus door met Danny in het strafschopgebied. Opletten geblazen voor Twente. Bal teruggehaald. En naar de rechterkant. Naar de doelp Teruggedrongen, goed teruggedrongen door de meeverdedigende bij Rami. En zo speelt. Zenit de bal rond. Maar is 20 goed gepositioneerd. ...en kan het op deze manier tactisch gezien Zenit terugdrengen... ...met Dani aan de linkerkant, verdedigd door Rosales. Dani, individueel sterk, tactisch sterk en ook technisch sterk met een voorzet... ...die wordt weggekopt door Buizen, maar Twente komt er niet uit. Shirokov met een bal naar, uh, wie is dat? naar Ionov. Ionov... ...en zo combineert uh, Zenit verder met Shirokov. Kersakov kan niet schieten, Lazovic wel, maar de bal weggehaald... ...en uiteindelijk ook door Brama, omdat het schot wordt geblokt door Onyevu. Daar komt Twente goed weg... Maar Twente kan niet lang genieten van het balbezit. Opnieuw Mayra die de bal naar voren schopt eigenlijk. Want anders kan je het niet noemen op goed geluk richting Lazovic. Maar daar wordt uitverdeeld door Onyevu. Daar laat Chadli zich aftroffen. Druk van zenit met Danny. Danny met het schot. En in het zijnet. In het zijnet waar het er gevaarlijk uitzag. Ook omdat uh, Michailov naar de hoek ging. Gestrekt en wel. En ook enigszins geblesseerd raakt. Bij uh, die poging de bal nog te pakken. Maar de bal in het zijnet zo weer een uh, situatie overleeft. Want zo moeten we het eigenlijk toch zeggen. In deze fase van de wedstrijd. Het schot van Danny laas. Nog tien minuten. In de eerste helft de voorsprong voor Zeeniet nog altijd slechts 1-0. En in Moskou 2-0 voor Spartak Moskou betekent dat Ajax ook drie keer moet scoren. Net als Zenit in Petersburg. En daar waar Ajax vorige week zoveel beter was, maar het naliet om te scoren... daar is Spartak Moskou nu de eerste 35 minuten veel beter dan Ajax. En weet ook twee keer te scoren. Dat is net het verschil tussen de thuis- en de uitwedstrijd tot nu toe van Ajax. En Ajax kan er, zou er verstandig aan doen, maar ja, dat kun je bijna niet dwingen... om snel een doelpunt te maken als er balbezit is voor Sushikov. De centrale verdediger. is het lekker een beetje rond spelen. Ja, ze hebben natuurlijk geen enkel probleem op dit moment. Spartak Moskou met die 2-0-voorsprong. En Valery Karpin, de trainer, staat aan de zijkant te glunderen en te genieten. Hij, de voetballer van het jaar van Rusland, 99, dus in de vorige eeuw, is nu managercoach van het team van Spartak Moskou. En ziet dat zijn ploeg met 2-0-voor staat. En de aanval gaat kiezen via Sheshukov, de centrale verdediger. Speelt de bal in op Alex. Ja, uitstekende voetballer is dat toch hoor? Die kan er aardig wat van. Scoorde een prachtige doelpunt in Amsterdam. En houdt nu ook balbezit. En speelt hem naar de zijkant. Naar Makiev. Makiev bal naar voren. Naar Kombarov Die hem even terug speelt op Makiev. Makiev, goede beweging. Deed hij niet slecht. Nu door de middencirkel lopend naar de rechterkant. En daar gaat al meteen de rechterspits. Megiddy naar binnen trekken. Maar hij loopt nu weer terug. En krijgt de bal aangespeeld. Megiddy met blind tegenover zich. Dolde blind al een paar keer flink. En ook nu weer wordt blind uitgespeeld. En is het 1 de, de Zeeuw te laat. Kan Megiddy in bal bezit. Zit blijven. Nu heeft hij blind weer tegenover zich. Trekt in het strafschopgebied. Geeft hem terug op. Uh, uh, wie was het? Ibsen. Maar Ibsen kan niet schieten. Dat is maar goed ook voor Ajax. Want het was in het strafschopgebied. Gaat Ajax meteen in de omschakeling met uh, de Jong. Sim de Jong heeft de bal. En uh, twee, drie man tegenover zich. Maar hij komt er heel aardig uit. Aan de linkerkant alleen Ebicidio. Die wordt nu aangespeeld. Ebicidio. Nu ziet er wat aardigs aan te komen. Als Ebisidio de bal niet kwijt was geraakt. Aan onder andere McGiri. En aan de andere Kombadov. Kirill Kombadov. Jeroen, Het is 2-0 geworden voor Zenit Sint-Petersburg. En de goal wordt gemaakt door Alexander Kersakoff... die uh, zijn shirt omhoog doet om uh, zo een eerbetoon te geven. Ja, ik zou uh, gokken richting de vrouw van Malaveev... maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen... omdat het Russisch is wat er op zijn shirt staat... en ik dat niet helemaal kan lezen... voor zover dit eerbetoon van groot belang is... want het is veel vervelender voor Twente dat het een doelpunt is. En dat komt tot stand nadat er druk en druk was op het doel van FC Twente. Het schot in eerste instantie nog geblokt wordt door Wiskerhoff en gepakt wordt door Michailov. Maar dan met pech voor Twente voor de voeten valt van Alexander Kersakov. Oudspeler van Sevilla, de 28-jarige Russische spits... Schiet in één keer. Buizen op de lijn zitten nog wel aan. Maar de bal tegen het dak van het doel. En 2-0 nu voor Zenit. Dat gelijk verder gaat met Danny. En daar komt bijna nee. Daar komt gelukkig niet de 3-0. Maar Twente echt in de problemen. 2-0. En het is niet zo vaak gebeurd in Europa. De laatste keer, 30 september 2008. Dat Zenit thuis verloor. Nou, dat gaat zeker niet gebeuren. Maar in 2005 was het Maccabi. Die de eerste wedstrijd verloor, om daarna toch door te gaan. En dat scenario is een beetje aanstaande voor Twente als het zo doorspeelt. Want Twente raakt eigenlijk geen knikker goed op dit moment. Verliest veel duels en zit dik en dik in de problemen. 2-0 in de 39ste minuut door de goal van Kersakov. OO Twente. Oo oh, oh, Ajax. Dat kunnen we ook zeggen. Want Ajax staat ook achter 2-0 tegen Spartak Moskou. En daar is het helemaal een groot probleem voor Ajax. Omdat Ajax drie keer moet scoren. Balbezit weer voor Spartak Moskou. Weer voor de maken van de 2-0. Wellington maar hij raakt de bal nu kwijt. Krijgt hem niet onder controle. En via Van de Wiel gaat de bal naar Vertongen. We zitten in de 39 e minuut van de eerste helft. Twee uur later in Moskou. Dus is het hier plaatselijke tijd tien over half tien. En is het balbezit voor Van de Wiel. Goede temperatuur. Goed. Veld. Daar kan het allemaal niet aan liggen. Het is al rond het vriespunt. Geen sneeuw. De wind is ook gaan liggen die vandaag nogal fors was. Maar dat kan het allemaal geen. Dat kunnen geen smoesjes en excuses zijn. Nu dan gaat de bal richting Sim de Jong, maar net iets te hard. En die uitstekende keeper André, die kan, komt eruit en kan de bal oppikken voordat Sim de Jong gevaarlijk kan worden. Sim de Jong die nog even op de grond heeft gelegen van het Ljusniki stadion, omdat hij hard geraakt werd aan het scheenbeen, maar opgelapt is door de medische staf en verder kan spelen, terwijl ik beneden zie dat onder andere Svitanic aan het warmlopen is bij Ajax. Want Ajax moet iets gaan doen. Met name in aanvallend opzicht. Omdat ze geen kans kunnen creëren. Eén keer een aardig schot van Eriksen. Dat net rakelings over het doel ging. Nu dan misschien met Soleimani. Heeft dat dan toch gevolgen gehad. Die vijf, zes uur op het vliegveld wachten. Op een plastic bankje. Ik zie hem helemaal zitten. En maar wachten tot je door de douane mag. Het is natuurlijk een ellende. En dan ook door de laatste training missen. De Zeeuw. Slechte bal van de Zeeuw. Ik had toch verwacht en gehoopt dat hij een goede wedstrijd zou spelen. Maar er ziet het absoluut niet uit. In de eerste helft heeft veel balverlies. Hij kan weinig uh, aardig doen. En dus uh, staat Ajax ook niet alleen door hem maar door het goede spel van Spartak Moskou met 2-0 achter. Vijf minuten nog in Sint-Petersburg in de eerste helft. En ik uh, moet eerlijk zeggen met die 2-0 stand voor Zenit ben ik niet al te optimistisch. Sterker nog, ik ben pessimistisch. Dat heeft ook met het spel van Twente te maken. Het is natuurlijk lastig voetballen op deze grasmand. Maar Twente komt er totaal niet uit en zit enorm in de problemen. Komt alleen maar tot het wegtrappen. Paniekerig van de bal zo ook hier achterin. De bal op het laatste moment weggehaald voordat Kerserkhof weer gevaarlijk kan worden. Maar ik denk dat 2 de niet echt vol op zoek is naar de 3-0 nog in de eerste helft. En dat zou natuurlijk voor Twente echt een blamage zijn... Maar goed, het is nog niet zover. Laten we hopen dat Twente de deur dicht houdt tot de rust. En dat Prodom dan misschien wat orde op zaken kan stellen. Als de bal bij Ionov is aan de rechterkant waar er gekopt wordt. En Zeni het duel wint. De bal uiteindelijk naar de linkerkant gaat via Lukovic. Danny laat zich uitzakken naar de linkerkant van het veld waar hij voortdurend te maken heeft met Rosales. En Danny gaat op avontuur op dat hobbelige gedeelte van het veld. Nou ja, eigenlijk is het overal hobbelig. Komt Twente eruit? Ja. Via het werk van Landsaat. Eindelijk een keer een duel gewonnen. Maar dat kan niet gezegd worden voor, uh, van de Jong die wel een vrije trap krijgt. Ja, de Jong krijgt uh, hier te maken met de harde Europese wetten. Als het gaat om Portugese keiharde verdedigers. Want uh, Alves en Meira schromen niet om de Jong te schoppen, te slaan en alles te doen om hem te stoppen. En de Jong kan daar tot nu toe weinig tegen doen. Alleen maar kijken naar de scheidsrechter en hopen dat hij zo nu en dan een vrije trap meekrijgt. En dat is in dit geval het geval als de vrijtrap genomen wordt door Wiskerof. Naar de rechterkant waar Chadli het duel wel wint voor even. En uiteindelijk staat rust in de tent brengt door de bal te krijgen bij Bayrami aan de linkerkant. Bayrami, Twente, zou een doelpunt goed kunnen gebruiken. Maar Bayrami komt er niet langs. Houdt de bal nog wel binnen de lijnen. Kan hier ook een hoekschop uithalen. Nee, nu is de bal over de lijn geweest. En de ingooi is voor Zeni. Dat doet Bayrami niet handig. Er had wat meer in gezeten. Of een hoekschop of de bal. Maar gewoon voor het doel. Nu kan niet uitverdedigen. En de bal lang richting Lazovic. Lazovic krijgt hem bij zijn kompaan voorin. Bij Kerzakov. Maar de combinatie stopt. En dus kan Rosales de jong inspelen aan de rechterkant van het veld. De jong teruggedrongen door in dit geval Meira. De bal naar de rechterkant van het veld. Naar Rosales die ver mag komen aanval gezien. Chadli. Chadli misschien met een voorzet. Die voorzet komt er. Kan bij Rami daarbij? Nee. Maar het wordt wel een hoekschop voor FC Twente. Dat is al heel wat. Weggegeven door Shirokov. De doelpunt te maken. De man van de 1-0. 2-0 is het voor Zenit Sint-Petersburg. Dat nog een doelpunt nodig heeft om er in ieder geval een verlenging uit te halen. Maar het is... Pas de 43ste minuut. Dus Zenit kan er misschien nog wel veel meer van maken. Twente op dit moment de ploeg in de aanval. Voor het eerst sinds minuten eigenlijk een hoekschop van Theo Jansen. Aan de linkerkant van het veld. Het zou toch eigenlijk fantastisch zijn als dit een doelpunt zou opleveren. Jansen met de hoekschop. Jansen en de kopbal is daar wel maar niet goed genoeg. De Jong redelijk vrijgelaten, maar hij kopt over het doel. En zo is het in de 44ste minuut nog altijd 2-0 voor Zenit. We gaan terug naar Moskou. Moskou, oftewel Spartak Moskou tegen Ajax. Nog altijd 2-0-4 van uh, Spartak Moskou nu in de avond uitkijken. Alex, goede redding meer. Van Verhoeven laat wel de bal even los. Maar het was een pegel van dichtbij. Wat is er met dit Ajax aan de hand? Het speelt werkelijk dramatisch zwak. Spartak Moskou speelt goed. Maar bijvoorbeeld Danny Blind wordt aan alle. Uh, Dely Blind wordt aan alle kanten voorbij gelopen door Eden McGidi. En. Uh, uh, Overal op het hele veld lijkt het wel alsof Spartak Moskou met één of twee man meer speelt dan Ajax. Inworp voor Spartak. Dat dus 2-0 voor staat tegen Ajax. Aan de linkerkant is het Makeev die de bal meegeeft aan Kombadov. De maker van het eerste doelpunt. Wellington de maker van het tweede doelpunt. Doelpunten die vielen in de 21ste en de 30ste minuut. We zitten in de 44ste minuut. 45 minuut is aanstaande. En dan heeft Ajax een volkomen verdiende. Ik kan het niet anders zeggen. 2-0 achterstand aan de broek hangen. Het kan nog erger worden als Wellington... Nee, buitenspel. Goed gezien door de grensrechter gevlacht. Wellington uh, trekt de weinige haren die hij nog heeft zowat uit zijn hoofd. Omdat dit een uh, leker erop leek dat hij een goede kans ging krijgen. Het is ook randje dat hij buitenspel staat. Maar het is goed gezien door de grensrechter. Dus ontsnapt Ajax daar 2-0 hier bij uh, Spartak Moskou Ajax. Met deze stand is Ajax eruit. Gelukkig bij Zenit St Petersburg tegen FC Twente. Is die 2-0 niet van uh, dermate belang dat als uh, Twente... Her... Met die stand eruit zou zijn. Die zijn dan gewoon door, toch Jeroen? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, je bent, uh, je bent optimistisch, Andy. En uh, zo kennen we je. <lacht> dat is een hele prettige kant. Ik ben, uh, omdat ik de wedstrijd op dit moment aan het bekijken ben, iets pessimistischer over FC Twente. Dat een uh, 2-0 achterstand met hand en tand verdedigt. Nog een minuut in uh, de eerste helft. Extra tijd nu. En eerlijk is eerlijk, Twente speelt nu wel iets meer van de eigen goal af. En creëert zojuist een kans via de jong die de bal overschiet. Waar. De kans toch behoorlijk groot was om er meer mee te doen. Maar de jongen, uh, ja, zoals gezegd, die heeft het verschrikkelijk lastig met Bruno Alves en Fernando Meira. De actie was dit keer goed van Chadli aan de rechterkant. Die wat hulp krijgt met uh, daar voortdurend de opkomende Rosales. En het is al heel wat dat Twente hier in ieder geval een kans krijgt. Twente dat absoluut aanvallend gezien nu de rust probeert te halen. Dus van de eigen goal afspeelt. En dat is iets wat op dit moment goed gaat. In de extra tijd van die eerste helft. Nog een seconde of tien. De 2-0 stand voor Zenit met Bayrami aan de linkerkant. Buizen, die voorzet. Daar komt uh, Chadli nog aan. Chatli kan terugleggen wellicht op de jong. Nee, dat durft hij niet aan. Nu kan bij Rami voorzetten. Achterin loopt Landzaat. Geen kopper. De keeper eruit. De keeper laat hem los. Maar er is geen speler van Twente in de buurt. En dan is hier het rustsignaal van Jonas Eriksson. 2-0. De stand voor Zenit sint Petersburg door goals van Shirokov en Kersakov. Laat duidelijk zijn met deze stand is Twente nog wel door. Maar daar is alles mee gezegd. Hoe lang nog bij jou, Andy, in Moskou? Nog, nog één minuut extra tijd. Van de twee minuten die we erbij krijgen verscheidt ze de Etkes en Ajax nog geen echte kans gehad. Ook nu niet de bal gaat de diepte in richting team de Jong. Maar die krijgt de bal niet mee. Omdat je... Die kan, die het een stuk rustiger heeft dan vorige week, de bal simpel kan pakken. Maar, nogmaals gezegd, wat is er toch met Ajax aan de hand? Geen bal wordt er fatsoenlijk gespeeld. Verdedigend eh, kraakt het aan alle kanten. En Ajax heeft grote problemen met dit Spartak Moskou. Dat eh, toch zo zwak speelde vorige week. Zowel in de, de eerste wedstrijd in de Europa League tegen Ajax... als tegen Rostov in het eh, weekend waar 4-0 werd verloren. Maar opeens staan ze er wel, de mannen van Spartak Moskou... En doen het dus wat dat betreft wel goed. Waar Ajax heel veel steken laat vallen. Anita heeft de bal gespeeld op Vertongen. Vertongen bal breed op Al de Wereld. Al de Wereld maakt een paar passen en speelt hem op Eriksen. Nog weinig van gezien van Eriksen. Buiten één schot dat net over het doel ging van keeper Diekal. Gaat de bal weer breed naar Anita. Die weer breed naar Blind. Moet hij weer helemaal terug naar Eriksen. Die bijna de laatste man is. Hij speelt naar Vertongen. Die stond nog net achter hem. Vertongen gaat eens lopen. Speelt de bal naar de Zeeuw. Terug naar Vertongen. Vertongen kan hij hem onder controle krijgen? Nee. Want daar is goede ingreep. Van Kombadov. En dan zegt scheidsrechter Atkinson. Wij gaan rusten. Een tevreden. Zeker tevreden. Valery Karpin loopt het veld af. En wat zal Frank de Boer boos zijn. En een donderspits moeten houden. En in ieder geval een uh, truc moeten verzinnen om het tijd te keren. Want het gaat niet goed met Ajax. Ajax dat bij rust met 2-0 achter staat tegen Spartak Moskou. Nou, dat wordt nog een uh, behoorlijke opgave voor uh, Ajax... en het is gevaarlijk voor FC Twente. Zenit Twente dus 2-0 bij rust en Spartak Moskou tegen Ajax. Ook daar 2-0, dan om 5 over 9 natuurlijk. Glasgow Rangers, PSV, ook op deze zender. In de rust uh, gaan we het even over uh, uh, badminton hebben... want er is nogal wat te doen in de badmintonwereld. Het gaat er met name over de vier Nederlandse badmintonspelers... die in onmin leven met uh, uh, de bonds. Ze hebben nu een eigen ploeg opgericht... Onder de voorlopige naam Dutch Force willen Dikkie Pallijame... Erik pangjau en Judith Merlendex betere faciliteiten voor zichzelf... met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Ron Daniels is een van de drie trainers van de nieuwe ploeg... en is nu in de telefoon. Goedenavond, meneer Daniels. Goedenavond. Um, ja, het boot het natuurlijk al een tijdje niet hè, over de, het materiaal. Jullie willen met ander materiaal spelen dan de sponsor van de bond. Um, maar van waar nu deze stap om een eigen uh, ploeg op te richten? Um, dat is eigenlijk een gevolg van, uh, van de bodemprocedure waarin uh, een aantal dingen zijn opgenomen die eigenlijk niet langer kunnen wachten. We hebben een uh, probleem dat we heel weinig geld ter beschikking hebben en dat we nog maar heel weinig tijd hebben om uh, voor Londen klaar te zijn op tijd met deze spelers. Mm -hmm. um... U zegt ook dat u, uh, want misschien heeft dat ook met die bodemprocedure te maken... dat u ja. recht heeft op, uh, op gelden die nu vanuit NOC en NSF naar de Bond stromen. In ter voorbereiding op die Spelen van uh, 2012. Maar die financiële ondersteuning die gaat dus niet naar uw spelers toe, begrijp ik hieruit. Nee, onze spelers krijgen eigenlijk helemaal niks uh, momenteel. En uh, het is terecht dat ze geen geld krijgen van het joningscontract eh, waar de bodemprocedure over gaat. Dat maar is de, de sponsor, ja? Ja. Ja, dat is de Bondsfondsen van de Bond momenteel. Ja. Dus dat vind ik compleet terecht dat spelers daar geen geld voor krijgen. Alleen, er zijn ook algemene gelden dus die van het NOC-NSF komen... en de eigen bonds bijdragen waar de spelers ook helemaal geen gebruik van kunnen maken. En ik denk dat dat onterecht is. En daar wil ik dus volgende week een gesprek over hebben met de Bond. Ja. Nou, we hebben iemand aan de bond, van de Bond uh, ja. aan de lijn. Ja. Uh, uh, Martijn van Doornmalen de technisch directeur. Um, bent u open, staat u open voor dat gesprek? Um, ja, we hebben uh, komende maandag een afspraak. E ja, en, maar gaat u dan het gesprek aan? Of bent u ook voor plan om daar een, positief, uh, een positieve draai aan te geven aan dat gesprek? Dus uh, wellicht ook geld beschikbaar te stellen de voorbereiding op te spelen. Daar wil ik voor uitlopen. Ik uh, heb volgende week maandag een gesprek met uh, meneer Daniels en dat uh, gesprek... Voeren en niet op dit moment uh, via de radio. Nee, kan ik me voorstellen, maar u heeft een positieve grondhouding? Uh, wij zijn uh, sowieso uh, uh, altijd positief als mensen uh, bepaalde doelen willen bereiken. En we zullen kijken wat daar uh, op maandagmiddag uit het gesprek gaat komen. Ja, maar vervelend is het natuurlijk wel, hè? U zit als bond ook niet op zoiets te wachten, kan ik me voorstellen. Nee, nee, nee, nee, uiteraard niet. Ja. Hey, meneer Daniels, hoe, hoe doet u dat nu dan met, uh, uh, met, met geld en die voorbereiding? Uh de voorbereidingen worden nu geheel en al door de spelers zelf betaald. En een gedeelte door de persoonlijke sponsors die ze hebben. Dus de materiaalsponsor Talt en de Forza. Die betalen voor de spelers een groot deel van hun reiskosten en verblijfskosten. En ja, die moeten, voor de rest moeten de spelers het echt helemaal zelf ophoesten op dit moment. En dat is met name voor Judith is dat zeer problematisch aan het worden. Ja. Dus hebben we gekozen om een wat sterkere juridische vorm te nemen en een onderhandelingspositie te verschaffen voor de spelers op deze manier. Ja, en dat betekent dus daarom Dutch Force, die eigen ploeg... met wellicht een eigen sponsor, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn uiteraard ook in gesprek met een aantal mensen over, uh, over sponsorvormen. Uh, ook daarvoor is het uh, noodzakelijk dat je dus een, uh, een, een wat sterkere eenheid hebt... als alleen maar vier losse spelers. En uh, aangezien deze vier spelers allemaal in dezelfde situatie zijn... En op internationale toernooien, eigenlijk al uh, min of meer buitengesloten zijn en een eigen groep zijn. Was het een logische gedachte voor hem om, uh, om, om, dus een eigen team op te gaan richten? Ja. Samen met de begeleiders uh, Donovan en Fred van Lanken. Uh, meneer van Doornmalen uh, van de Bebbinton Bond. Uh, uh, hebben de spelers eigenlijk de Bond nodig om naar de speler te kunnen? Uh. Volgens mij hebben ze de bond helemaal niet nodig eh, om daar naartoe te kunnen, maar eh, omdat daar gewoon een kwalificatieprocedure voor staat, dus iedereen die eh, eh, zichzelf goed genoeg acht die kan, eh, die kan gewoon aan de slag. Ja. En het feit wat, uh, wat meneer Daniel ons net vertelt... Hè, van, de, ja, van de hoofdsponsor, dat geld, daar, daar hoeven we geen aanspraak op te maken. Maar het feit dat er geld van NOC en NSF komt... dat vinden wij eigenlijk wel dat daar een deel van naar ons moet komen. Maar wij trekken ook de kar eigenlijk ook voor de bond. Uh, uh, verzamelen ook punten uh, voor, voor de bond. K kunt u zich daarin vinden? Dat is onderwerp van gesprek komende maandag. Ja, dus dan... En uh, dat gesprek uh, dat, uh, voeren we maandag. En dat gesprek voeren we volgens mij niet op dit moment... Nee, oké. Okay. Goed. Maar ik denk probeer het toch nog een keer. Ja, dat begrijp ik. <laughs> uh, even terug naar meneer Daniels. Ik, ik moest gelijk denken toen ik het verhaal las... Na, uh, aan de situatie van Rintje Ritsma van een tijdje geleden. Is het daar een beetje mee te vergelijken? Toen hij uh, ook uit, uh, uh, uit de bondstad... en eigenlijk als eerste een commerciële ploeg begon. Het is, eigenlijk een, het is niet gebaseerd op, op dat verhaal, uiteraard. De backminton sport heeft zich op een andere manier ontwikkeld. De ontwikkeling binnen ons sport is wel zodanig dat het, het oude bondcoach-gedachte is, is achterhaald. We zullen naar kleinere ploegen toe moeten, omdat spelers veel, veel meer individuele begeleiding nodig hebben in de toekomst. Dus een, een, deze stap had ook. Zonder de problemen die er momenteel zijn rondom de sponsoring had hij gekomen. Het had waarschijnlijk iets langer geduurd, maar ja. het had wel gekomen. Het, het is een natuurlijke ontwikkeling, denk ik, binnen onze sport. Wat vindt u ervan, meneer Van Dorenmalen, dat deze ontwikkeling zich heeft ingezet? Oh, ik vind het helemaal geen vreemde ontwikkeling. Ik zie dat uh, op dit moment in uh, diverse landen in de wereld. Dus uh, waarom zou dat in Nederland uh, ook niet het geval kunnen zijn? Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, prima zaak. Ja, goede ontwikkeling dus. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de uh, spelers uh, uh, uh, voor zichzelf moeten, moeten, moeten beslissen op welke wijze zij hun, uh, hun prestaties willen halen. Met ja. uh, Metafel Nederland, zoals elke sportbond in Nederland, biedt daar faciliteiten voor. En als iemand zegt van ja, ik wil het op een andere manier doen, dan kan dat natuurlijk. Ja, maar mochten ze gebruik willen maken van de faciliteiten, dan kan dat nog steeds. Dan blijft de bond dat ondersteunen. Uh, wij hebben. Vorig jaar, ruim een jaar geleden, is daar een uitspraak over gedaan door de rechter. En daar houden wij ons uh, volledig aan. Ja, prima. Goed, uh, kopje koffie erbij, koekje erbij. En dan uh, hoop ik dat jullie eruit komen aanstaande maandag. Meneer Daniels en Dank meneer Verdormalen. Ja, succes maandag allebei. Dank u wel. Dank u vriendelijk voor nu. Dat Goeie was uh, meneer Verdormalen van de Bond. En meneer Daniels van uh, de Nederlandse Webmintonners. die zich meer en meer hebben afgesplitst. En dus een eigen ploeg beginnen. Goed, tot zo na acht uur. En dan is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 Nu gebonden 695, alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken, heel veel boeken. Ondernemers kiezen voor office basis. Het alles in één pakket van Ziggo Zakelijk. Nu vanaf 43 euro per maand en tot vier maanden gratis. Kijk op ziggozakelijk.nl. Libris boekhandels vindt u op libris.nl. Libris boeken, heel veel boeken. Dit is Radio 1.